Of uur. Mark Hocker met het NOS-journaal. De politie heeft een man neergeschoten. Hij is overleden. De man zou kort daarvoor iemand hebben beroofd. Het slachtoffer van die beroving belde 112 en zei dat hij was beschoten. Agenten gingen op de melding af en schoten in een park de verdachte neer bij een poging hem te arresteren. De man raakte zwaar gewond en overleed korte tijd later. Er is nog geen wapen bij hem gevonden. Het KNMI heeft code Oranje voor extreem weer beëindigd. Het zwaarste noodweer en onweer heeft het land verlaten. Met name in het zuiden en oosten van het land... waren vanmiddag en vanavond zware buien met veel regen en hagel. Dat leidde tot veel overlast. In verschillende plaatsen liepen kelders onder water. Op Schiphol waren veel vertragingen. En de avondvierdaagse werd in een aantal plaatsen afgelast. De Nederlandse bedrijven Boskalis, Van Oort en Bam... krijgen de opdracht een tunnel aan te leggen... tussen Denemarken en Duitsland. Het is een van de grootste bouwprojecten in Europa... BAM gaat zo'n 850 miljoen euro aan de deal verdienen. Boscalis en Van Oort allebei zo'n 300 miljoen. Minister Dijsselbloem vindt dat er voorlopig genoeg extra geld gaat naar veiligheid. Hij reageert daarmee op kritiek van de oppositie... die de extra 49 miljoen euro die het kabinet voor de politie uittrekt niet genoeg vindt. Dijsselbloem zegt dat bij de miljoenennota verder naar het budget wordt gekeken. Oppositiepartijen CDA, D66, SP en ChristenUnie dreigen de samenwerking met het kabinet in te trekken. De man van het echtpaar uit helden dat gisteren na zeven weken vermissing opdook in Spanje is opgepakt. Volgens een bron van de regionale omroep 1 Limburg heeft de man zijn vrouw tegen haar wil vastgehouden. Ze zou zijn ontsnapt en meldde zich daarna bij de Spaanse politie. De politie in Limburg kon nog niet zeggen waar de man van wordt verdacht. Het weer. Via het westen en zuidwesten trekken de laatste zware bijen met de onweer het land uit. Vannacht wordt het zo goed als droog en klaart het soms op. Morgen schijnt vooral in het noorden af en toe de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 In deinem licht und singen die Liste.